Hier in Boekraat met het NMS Journaal. Het mysterie van de longziekte, waaraan in Argentinië vier mensen zijn overleden, is opgelost. Alle vier waren besmet met de Legionella bacterie. Die kan een acute infectie veroorzaken aan de luchtwegen, soms zelfs een zware longontsteking. Legionella wordt ook wel veteranenziekte genoemd. De vier waren patiënt of medewerker van een privékliniek in een stad in het noordwesten van Argentinië. Er raakten nog zes mensen besmet die banden met de kliniek hadden. Omdat de oorzaak onbekend was... hield ook de Wereldgezondheidsorganisatie de ontwikkelingen scherp in de gaten. De Oekraïnse kerncentrale Zaporizhia... is alleen nog met een reservekabel aangesloten op het stroomnetwerk. Atoomwaakhond IAEA meldt dat de verbinding met de laatste hoofdaansluiting is verloren. Via de noodkabel levert de centrale nog wel stroom aan het landelijke netwerk.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 werd begin deze eeuw beroemd met haar boek Nickel and Dimed... in het Nederlands vertaald als de achterkant van de Amerikaanse droom. Barbara Ehrenreich was 81. Vier wedstrijden in de eredivisie vanavond. Ajax won in eigen huis ruim van SC Cambuur, het werd 4-0. De Amsterdammers namen ook de koppositie over van PSV... omdat de club uit Eindhoven met 2-1 verloor van FC Twente. Sparta-Volendam eindigde in 4-0...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 is De zomer van ZFM met, met nu de Nightwalk. Fasten je seatbelts, je Hold on, hold on. Ik denk dat het tijd voor een wild ride met de funkiest club en house vibes. Alle plannen in 3 3 2 2 1 1 1 1.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 I'm sorry. Intense, intense. Radio. Intense. Tense. Radio.